Middernacht, maandag 20 januari, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn tientallen gewonden gevallen bij uit de hand gelopen demonstraties. Zeker twintig politieagenten raakten gewond. De grootste demonstratie was in de hoofdstad Kiev. Daar bekogelden demonstranten de politie met stenen en molotovcocktails. De tienduizenden betogers zijn tegen nieuwe wetten die het moeilijker maken om te demonstreren. Ook willen ze betere banden met Europa. In de buurt van Lelystad staat een trein stil... nadat een ijzeren voorwerp door de vloer van de trein is geslagen. Niemand raakte gewond. Het is niet bekend hoe dat ijzeren voorwerp op het spoor is beland. De NS vermoedt dat het gaat om vandalisme... maar de politie kan dat niet bevestigen. De 150 passagiers worden met bussen naar hun eindbestemming gebracht. In het zuidoosten van Frankrijk is door noodweer zeker één dode gevallen. Een man van 73 verdronk in zijn kelder... Een opvarende van een boot wordt vermist. Het is in het zuiden van Frankrijk extreem slecht weer. In Nice viel in een paar dagen tijd meer regen... dan normaal gesproken in een hele maand. Ook aan de Italiaanse kant van de grens zijn problemen door hevige regenval. Op zeker honderd plaatsen waren aardverschuivingen. Dennis Rodman is opgenomen in een afkikkliniek... en wordt daar behandeld voor zijn alcoholverslaving. De Amerikaanse oud-basketballer zou er emotioneel slecht aan toe zijn... Hij bezocht onlangs Noord-Korea en is bevriend met de leider Kim Jong-un. Rodman kreeg een golf van kritiek over zich heen voor deze vriendschap. En ook omdat hij zich niet inzet voor een Amerikaan die vastzit in Noord-Korea. Clarence Seedorf is zijn loopbaan als trainer van AC Milan begonnen met een overwinning. Zijn ploeg won van Hellas Verona. Het werd 1-0 door een strafschop van Mario Balotelli. Door deze overwinning stijgt AC Milan naar de 11e plaats. Het weer wisselvallig. Plaatselijk lichte regen of motregen. Soms opklaringen. Overdag af en toe zon. Maar lokaal kan het ook wat regenen. Het wordt vandaag 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 Zondagnacht. Het is tijd voor Echte jammer.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 Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, welkom bij de Echte Jannen. De Mijn naam is Jan Roos. En hey, ik ben Jan Heemskerk. Beelduitvlaat heb je natuurlijk op echtejannen.nl. Nesdik op Twitter is Echte Jannen. En je kan met al je meningen vragen en opmerkingen ook bellen met de Echte Jan voicemail op 9009 Juist, 06 Echte Jan, ben je of dat ben je niet? Dat is genetisch bepaald. Dus zeg jij sterk en sociaal te zijn. Maar help je dakloze berover, van de roest aan wachtgeld zoals de PvdA uit Utrecht. Dan ben je een ontzettende Johan. Jan, zeker weten. Jan, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, Jan of Johan, Jan of Johan, Jan of Johan. Ja, ik kan natuurlijk niet mis in het rijtje, Diederik Samson. Ik leg me absoluut niet meer bij welke nederlaag dan ook. Met één blik op de peilingen weet je meer dan genoeg. Diederik Samson helpt niet alleen het land naar de Filistijnen, maar ook de PvdA. Het eerste is een ramp, het tweede is eigenlijk een gunstige bijkomstigheid. De Sociaaldemocraten staan nu op 13 zetels, 13 zetels, Jan. Jouw... Dus het wordt hard werken voor het nos Nationaal De Wereld Uit Hoor en Paul Witterman ...om toch nog een goede uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen bij elkaar te spinnen. Ja, ik ben er nog niet gerust op, hoor. Zou dat kunnen lukken ook? Nou, ik zeker weten. Ik denk dat de propagandamachine binnenkort aangaat... ...om de jongens van de PvdA weer lekker in het zaal te helpen, net als bij de vorige verkiezingen. Nou, gaan we verder met... Oh, wacht even. Hey. Oh, is er... Oh, nou. je moet zeggen, wat is het natuurlijk? Oh, nee, dan ja, met jou, sorry, maar dat hoor we bij dat van outseeing zou ik bijna zeggen. In het Engels nog wel. Uh, Henk Kamp. Ook de komende jaren gaan we aardgas uh, winnen. En dat betekent dat het risico van aardbevingen blijft absoluut in het hele gebied aanwezig. Ja, lekker hoor, Ome Henk. Uh, Oma Henk, we uh, gingen in Groningen vertellen dat er minder gas uit de grond gehaald zal worden. Dit natuurlijk om te voorkomen dat er aardbevingen zullen plaatsvinden met de daarbij behorende scheur in de voegen. Maar nu is al gebleken dat er niet minder aardbevingen zullen plaatsvinden met de daarbij behorende scheuren in de voegen. Wel is duidelijk dat de overheid weer minder geld heeft. En dus komen er weer lasten, verzwaringen en bezuinigingen aan. Rutte 2 zet de moord op de middenklasse onverminderd voort, Jan. Mooi gesproken, Jan. Ja. Maar laat het zijn: het is wel grappig. Hè? Vanwege de aardbevingen gaan we minder boren. Maar er blijven nog steeds aardbevingen. En ja. Ja, dus. Nou. Wat vind jij er rijk van, Jan? Ik zou zeggen, blijf dat gas lekker oppompen. Daar, uh, dat is het enige waar we nog uh, gewoon uh, geld mee uh, kunnen, kunnen maken in dit land. Ja, mooi roken. Een paar scheuren in de voeten. Ja. In ieder geval, uh, Kamp? Ja, Johan. Adriel Sharon. hen gewoon niet, We hen niet. Ja, dat uh, dacht ik ook. Uh, Sharon die stopte vorige week natuurlijk al met roken. Liever gezegd, uh, hij heeft al uh, heel wat jaren geleden zijn sigaretjes neergelegd. Want tijdens een coma is het natuurlijk lastig pappen. Ja, ja, ja, Voormalig premier van Israël was er eentje met ballen. Zo ontruimde hij de Gazastrook en kreeg hij als dank een enorme rakettenregen van de Hamas op zijn dak. Uh, meneer werd niet herdacht in de Tweede Kamer en ook niet bij de EU. Want tegenwoordig is iedereen, uh, niet, uh, of is iedereen tegen de, de enige democratie in het Midden-Oosten. Maar niet bij de echte Jannen. Dus Ariel, uh, uh, ja, als werken. je dit hoort. Uh, Hoe heet de Joodse hemel eigenlijk? God ja. Dan vraag ik je wat hè. Uh, uh, uh, niet het paradijs. Spalhallen? Uh, dat ook niet, dat is bij, eh... Uh, uh, Gervana, Hemel? Uh, uh, uh. Nou nee, hemel. Nou ja, goed nou, in ieder geval, uh, Ingeval, uh, ga, ja, ga je goed. het zal wel koosje zijn. Sven Kramer. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk ook helemaal niet meer aan denk hoor. En ik ben gewoon vol gefocust richting, uh, richting Sochi. En uh, ik ben blij dat het goed gaat. ja, ja, ja, ja. Ja. ja. Nou, dus, uh, dit was dus schaatsheld Sven Kramer. En die is het zat dat politici sport misbruiken voor politiek. Zo zegt Kramer dat hij nooit iets hoort over de homorechten in Rusland. Maar ook nooit iets hoort over de homorechten in Rusland. Maar nu de spelers eraan komen, heeft iedereen opeens zijn waffel ervan vol. En dat bedoelt hij niet alleen de homo's, hè? <tie> Sven, leuk, dat Jan. Sven heeft gelijk en gaat dan lekker schaatsen. En hou op met dat selectieve morele kompas, politici van Nederland. En dit dus is Sven en Jan, dan denk ik. Hè, uh, als je heel hard kan schaatsen, dan uh, ben je een echte Jan toch, Lijn, neem ik aan? Ja, stop er wel. Oké, okay, maar. Ha! Ah, heerlijk. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, een echte Jan, of Johan, ja. echte Jan, of Johan, ja. Dr. Ronald van Raak studeerde maatschappij, geschiedenis en filosofie. En hij is dus niet uh, de eerste de beste, maar wel Tweede Kamerlid voor de SP. En lid van het bestuur van de socialisten. Een hartelijk welkom voor ons overigens van vanavond, Ronald van Raak. Ja, zo is het, dankjewel. Hoe dankjewel. is het, Ronald? Nou goed, ik heb een colaatje gekregen. Ik zit hier lekker. Een colaatje gekregen? Ja. Van ja, hey ja, klopt. Van, oh, van, van, van, de, van de staatsruif. Oh, de staatsruif. Ja, je hebt gelijk ook. leuk dat je er bent, Ronald. Uh, we ja. gaan, uh, zoals dat wel vaker gebeurt, uh, uh, het eerst even over de actualiteit ja, Elke week hebben. eigenlijk. Ja, precies. dan wel vaker. Ja, dat is ook vaker. Uh, daarna gaan we, we, we, we nog wat dingen bespreken. Als het goed is, weet je daar wat van en zo niet, dan zeg je maar wat. Dan zie je wat. Hey, dan dat pas gebeurt ik. Ja. He? Hey, nou, oh, oh, dat is goed. Oh, dat Tweede Kamerlid. Die, die lul dan gewoon maar uh, wat voor de neus raakt, toch? Ja. Kom, oh, beginnen maar. Kom. Uh, uh, uh, trouwens, het plan uh, van uh, onze grote vriendin Annemarie Jorisma... Ja. Annemarie, als je dit hoort... Uh... Van je, uh, hè? Die wil beetje, meer hè? belastingen gaan heffen. Hè? De gemeentes moeten meer belastingen gaan heffen. Nou ja, als in, de gemeentes moeten meer belastingen in plaats van het Rijk heffen. Ja. Maar er zit een heleboel, heleboel griezelige maren al meteen weer bij. Eén, natuurlijk dat het dan plotseling toch ja, de amateurs van de gemeenteraad zijn... die het over onze belasting gaan. En twee, dat die dan ook een beetje de vrije hand van kiezen krijgen... of ze laten we zeggen, de zaak een beetje luxueus willen inrichten in de gemeente. Of ja. wat kariger... En wij zien de bui eerlijk gezegd al hangen, Ronald vraagt. Ja, ik ook. Ik, Joritsma is een beetje aan het hobbyen. Eerst Zo. moesten de gemeente allerlei taken overnemen van het Rijk. Het ja, Rijk heeft geen idee. geld meer. Dus de gemeente moet allerlei nieuwe taken gaan doen. Moeilijke taken, zorg, onderwijs, uh, jeugdzorg. Ja. Uh, mensen aan het werk helpen. Ja, daar krijgen ze geen geld voor. Of ze moeten het voor de helft van het geld doen. En nou zegt Joritsma: van... Uh, ja, dan moeten we maar meer belasting gaan betalen. Nee, dit is over, schutten, over de schutting gooien van, uh, van, uh, van bezuinigingen door de regering... Dat heeft Jorrit maar mee ingestemd als voorzitter van de VNG. Dat is de Vereniging van Gemeenten. Ja. En alle gemeenten staan nou op een achterste benen. Zijn dat er niet mee eens? Ja, dus niet zeikje, uh, niet, uh, niet, niet, niet, meer belastingen en geld te gaan in en gewoon doen wat je moet ja, doen. Ja, maar hou even. Er gebeuren er twee vreselijke dingen. Twee, twee, twee. En er komen allerlei uh, verantwoordelijkheden, en taken de, de, de kant van de gemeente op... die daar niet op zich is toegerust. Dat ja. zijn, laten we zeggen, lieve, lieve mensen natuurlijk. Grote gemeenten zullen hier en daar... Nou, trouwens, grote gemeenten zijn het ergste... Maar er zijn toch ook, ook geen professionals... Dat zijn ook dingen die zo niet gewend zijn. Kijk, ja. ik vind het als je als regering... Ja, Daar hebben ze ook nog eens een keer geen geld voor. En ja, Daar krijg je geen geld voor. En, nee. en nu, dat geld, waar moet het dan weer vandaan komen, Jan? Denk je, volgens jou? Ja, van de middenklasse natuurlijk. Jazeker. Ja, ik denk dat alle gemeenten in Nederland failliet gaan. Uh, dat is ook nog wel aardig in het kader van de verkiezingen. Want ja, straks gaan we al mensen kiezen in die gemeenteraden, Maar ja, al die gemeenten gaan failliet. Wat kun je dan gaan doen? Je krijgt dus heel veel moeilijke taken. Nieuwe taken die je nog nooit hebt gedaan van het Rijk. Voor de helft van het geld wordt aan de ene kant over de schutting gegooid. Ja. En ja, aan de andere kant heb je ook heel veel gemeentes allerlei wethouders gehad... met prestigeprojecten, dure grond aankopen. Die moeten worden afgeschreven. Dus heb je ook nog. Uh, dat gaat ook nog uh, miljarden kosten. Ik uh, moet eerlijk zeggen, ik woon zelf in een dorp. En, uh, Jij bent wel... de uh, lijstduwer van... Uh, uh, Kieslokaal. Ja, klopt. Ik ben Luister van Kieslokaal. De Bergen. Ja, dat oh, wordt ja, spannend. Deze, <laughs> even <laughs> <laughs> gezegd, ik denk, zeg je het <laughs> nog even? Ja, ik denk, uh, waarom zeg je dat nou even? Nou, <laughs> dat je dat, dat misschien dan jouw ah, lijstlokaal lokaal ja, even een beetje een het kunnen geven. Je kunt even. gekozen worden. Ah, nou, als het als lijkt je, mij die wel, die wel spannend eerlijk gezegd. Plaats <laughs> 68 op de lijst... Kies <laughs> Jan Roos. Maar in ieder geval wat ik vaak zie bij zo'n gemeentepolitiek... is dat dan tante Truus, die heeft twintig jaar een aardappel is te koken... gaan de kinderen het huis uit en dan zeggen ze... nou, wat zal ik dan doen? Zou ik lekker gewoon aquarellen vingerverven of de politiek in. Nou, ik doe wel de politiek. En er zit ja, zo'n ja. zo muts, jongen, met de levenservaring van de split -head. En die, die gaat dan op een gegeven moment ons belastinggeld uitgeven. Nou, dat wordt toch vreselijk. Ik denk dat er wel heel veel goede raadsleden zijn. Tenminste, ja. die oh, moeten ja, sorry. door het zijn partijen natuurlijk heel veel de partijen worden goede? De goede niet te nagesproken, is nee, maar het is wel zo: je gaat die mensen, het zijn uh, mensen die dat s avonds doen, de s'avonds doen, dat klopt. Je ja. hebt een baan en je bent als goed is daarnaast raadslid in de meeste gemeentes, en dan moet je dus allemaal hele ingewikkelde dingen gaan doen. Ja, die. Ze je, niet? nou nee, ja, dat, dat mag je soms van mensen ook niet vragen, vooral niet als je daar maar de helft van het geld voor krijgt. Ja, precies, nou maar goed, dat hebben Joris. bij het dus goed gevonden, krabbelt nu een beetje terug, maar en jij zegt eigenlijk, want dat is natuurlijk wel het nieuws van dit antwoord. Iedereen gaat gewoon failliet. Dat wordt een Elke het gemeente kan niet goed aflopen. Zet het hier maar op een briefje. Noteer het maar ergens. Elke gemeente gaat failliet als, dit beleid zo, als deze plannen zo worden doorgevoerd. En ik vind dus ook dat Jortsma niet, gaan moeten, niet moet gaan zitten zeuren... dat gemeenten meer belastingen moeten gaan heffen. Nee, zij moet namens de gemeente zeggen dat dit soort beleid niet kan. Dat, dat het niet zo kan zijn dat de regering, dat al die ministers... al hun problemen over de schutting gooien bij de gemeentes... en die raadsleden en die ambtenaren daar het allemaal maar kunnen gaan oplossen. Zo is het, maar, net. maar dat nou, is toch de politiek? Die gooit toch altijd hun problemen over de schutting? Bijvoorbeeld, we hebben niet genoeg geld. Ach oh god, dan gaan we de last even verhogen. Nou, maar daarom moet die gemeenten dan maar gewoon teruggooien. Als, uh, als het Rijk uh, iets over de ja, schutting nee, Dan kan het je het weer gewoon teruggooien. Ja, maar dat gaat toch dus niet zo. gebeuren? Omdat in het merendeel van die plaatsen natuurlijk toch uh, partijen... Uh, ook ruim vertegenwoordigd zijn die misschien ook dezelfde partijen zijn... Ja, als ik vond het wel opmerkelijk, want de regering en de gemeentes... en de provincies waren er heel snel uit. Nou, de, de, de regering, daar zit Rutte van de VVD... Bij de gemeente zit Jortsma van de VVD. En bij de provincie zit Remkes van de VVD. Dus die hebben vast eens in een goed restaurant gezeten. en een mooi plan gemaakt. Alleen ja, alle gemeentes. die hebben nou een groot probleem. Hé, over gemeenten met een probleem. Loppersum. Loppersum. Vind je dat Henkie Kampen goed heeft opgelost met een gaskadoel? Nou ja, nee, wat ik niet goed vind is dat je eerst jarenlang tegen mensen gaat zeggen... er is niks aan de hand, er is niks aan de hand. Want mensen zien dat er iets aan de hand is. Het kraakt en het piept en, en je huis blijft niet overeind. Uh, en dat je dan gaat zeggen van, uh, ja, er is wel iets aan de hand. Dus ja, dan denken mensen ook van, uh, waarom zeg je dan niet eerder? Ik vind prima, prima dat ze minder gaan uh, Maar je gaan weet toch wel waarom ze het niet eerder zeiden? Omdat er nog even wat gas uit, uit het gasveld moest komen. Ja, precies. Maar ja, ook in dat soort dingen moet je eerlijk zijn. En dan moet je mensen compenseren. Zo is het nog een keer. Zo is het nou één keer. Luister, het uh, uh, enige wat uit Groningen komt is dat gas. En Groningen-Kouk. Ja, in groningen kauken. Voor ja. de westen dus storten, storten uitkeringen terug. Dan is het toch mooi geregeld? Nee, er, is wel, er zijn wel andere problemen in Groningen. Kijk, er zijn in Groningen heel veel problemen. Mensen hebben daar geen werk. Dat ja, bedoel ik, waar storten zijn... uitkeringen terug? Ja, maar met dat gas krijg je... Kijk, Wij halen het gas uit Groningen. Ja. Als ik in Groningen woonde, zou ik zeggen... van, nou geef dat geld maar eens terug. Dan kunnen we hier wel investeren. Nee, maar zou wat waarin vertellen? Nee, maar mag ik, ik even wat vertellen? Nee, ik ben, nou, ik ben even wel. nieuwsgierig. Ja, ja, ja, nee. Waar in dan moet oh, investeren? Nee. Nou, oké. Okay. Ja, daar zal toch bedrijvigheid, Dat zal iets moeten komen. Ja, hoezo dan? dan nou ja, nu zie je de de zo de dat je allerlei bedrijven daar... Als je binnen daar... de woestijn zit denk je denkt... God, is je, nou, nee, je wel droog? Je kan over, uh, uh, over Oost-Groningen zeggen wat je wil... maar er zijn de afgelopen tijd weer een paar bedrijven over de kop gegaan... Ja, waar ook. heel veel mensen werkten. En uh, dat is vaak ook omdat die bedrijven of worden verkocht... aan een of andere kapitalistische sprinkhaan die ze leeghaalt... Of uh, uh, dat er, dat er uh, andere bedrijven uh, allerlei of voordelen is, krijgen die zij niet krijgen. het is, is zo'n zone in de wereld in Nederland... of je denkt, ja, daar valt het dus kennelijk net zo... als het op sommige plaatsen wel allemaal samenvalt... allemaal net niet samen. En misschien moet je dat ook wel helemaal niet willen. Dat... Nee, maar zulke gebieden hebben we... in nee, Je hebt in Nederland geen woestijngebieden waar niemand kan nou, leven. Dat is gewoon echt niet waar. Dat is echt niet waar. Het is overigens fantastisch wonen in Oost-Groningen. Nou, alsjeblieft, het is om te janken. Nee, als, als, als ik heel oud ben, ben ik ook vast wel naar Oost-Groningen. Adel, man dan, wil toch, dan groeien ineens bomen, man. Oh, Godvergeten oord is dat. Hé, hey, maar mag ik eventjes wat zeggen? Heerlijk. Weet je waar ik nou een beetje de pest van krijg? Hè? Kijk, dan zitten die Groningers, die zitten daar hier, Ja, en bij ons halen jullie het gas weg en we zien niks terug. Dan denk ik... A, jullie hebben gewoon ook altijd gas, van de gasbaten geleefd. B, zien we het al voor dat, dat, dat, dat wij in het westen... waar toch de poen wordt verdiend, hè, de Randstad... dat wij dat gaan roepen... Dat, ja, dan moeten wij een beetje geld betalen aan de Brabanders... en die broerboeren en, en die mensen in het noorden. Ja, niet nee, overal dan wordt in de, de, de Randstad, hè? Nee, in Rotterdam wordt het geld verdiend, ja, hè? Ja, nog alsjeblieft. Even nuance in dit programma. Ja, nou, als je... nee, maar stap je? Ja, eh, eh, het is gewoon simpel. Hè? In de Randstad verdienen ze geld met, met hard werken. Daar hebben ze gas. In Brabant ze bier. Ja, weet je, zo, zo werkt dat toch gewoon? Ja, maar ik denk dat geen enkele Groninger problemen heeft... met uh, het boren van gas. Alleen, je moet eerlijk zijn voor de gevolgen. En als het niet goed gaat, dan moet je er mee opbouwen. Dan moet je het anders gaan doen. Gaan we even de gevolgen proberen te overzien. Uh, wat, wat, wat kost het ons nou, Jan? Een krap miljard per jaar, zo wat, Dat we, we gaan missen aan inkomsten, daar heeft men ja, het over. Ja, zoiets. Uh, nou, dat is wel veel geld. Hoe gaan we dat nou weer ophoesten? Ik neem niet aan dat dat, dat, dat ten koste gaat van het budget. Om nou, ik, of ik, ik denk dat we nu het H-woord gaat nu vallen. Lijm maar op. <laughs> hypotheek, ja? nee, ja, hypotheek Nee, nee nee, nee, nee. Of we je... gewoon directe belastingen verhogen? Ja, gewoon, dat kan ook toch een beetje onze soevereiniteit terughalen. We moeten nou van Brussel... We moeten van Brussel van alles. We gaan niet meer als land over onze eigen begroting. We moeten van Brussel ontzettend veel bezuinigen. Terwijl het slecht gaat met de economie. En dan moet je investeren. Dus ik zou zeggen, even wat meer investeren. Nou. Ik denk dat we... Dat onderwerp laten we later in de uitzending. Ja. Wel even dus, we gaan we gaan. pakken Europa straks wel ja. even bij zich het goed. is toch een beetje Europa alvast. Het is er namelijk door. Ook de Moldaviërs kunnen vanaf halverwege dit jaar zonder visum Nederland. Dat dus ja. nog niet werken. Ja, maar dat komt dan... niemand hoor, zegt de regering altijd. Dat nee, komt toch? niemand. Dat zijn ja, ze ook van de Polen. Dan zouden er maar een paar duizend duizend. Dat werden, ja, ja, werden 200.000 of nee, 300 zo. Nee, 300.000 zijn er geworden. 300.000. Ja. Leuke mensen trouwens hoor, Polen. Ja, hartstikke leuk. Maar... Uh, uh, bijvoorbeeld op jo.nl. Dat is die ziekelijke website van de Vara. Oh, is dat van de Vara? Ja, dat is van de vader, oh, ja, echt waar? ja, dat is gewoon van nou, de vader. Dat is wel, hoor. Nee, dat ja. um, maar, die, die schrijven stukken van ja, er komt geen Paul over, geen Roemeen en Bulgaren. Nee, ze komen echt niet. Ze komen, of echt niet. komen er ja, nou, dan is het echt kwaad. Ja. <laughs> ik denk dat dat niet waar is. Nee, is ik denk ook nee. niet dat dat niet waar is, maar ik vind het ook altijd zo mooi als je met mensen praat dan arbeidsmigratie, de vrijheid om je overal te vestigen. Alsof arbeidsmigratie, alsof dat een teken van vrijheid... Nee, dat is een gevolg van armoede. Dus als je iets wil, dan moet je ook gaan investeren in die landen. Niet alleen in Oost-Groningen, maar dan als je iets als Europese Unie wil... ga daar investeren. Ja, doen maar je moet, niet net doen, je moet niet net doen, alsof die mensen het allemaal... Uit, uit pure blijdschap hier naartoe komen. En maar zeker... heel Europa is toch niks anders dan een nivelleringslag? Uh, nou ja, Europa is in ieder geval een project voor hele grote bedrijven om, uh, om goedkope mensen te krijgen en uh, liefst met z'n allen in een hotel uh, uh, uh, opgeborgen uh, waar je geen omkijk naar hebt. Maar we duwen onze rijkdom toch al weer naar andere landen, zodat ze daar iets beter hebben? Ja, dat, he, dat heeft weer met wat anders te maken. Dat heeft ook wel iets met Europa te maken. Dat is dat de banken het verkloot hebben. Wij hebben nou een hele grote crisis. Dat is niet een crisis van uh, dat, dat politici het verkeerd hebben gedaan. Of uh, dat uh, bedrijven het verkeerd hebben gedaan. Of consumenten iets niet goed hebben gedaan. Maar dat de banken gewoon gelogen en bedrogen hebben en de zaak bedoeld hebben. Nou. En die banken, ja, die banken die gaan gewoon op de oude voet door. Hé, hey, laten we de P van uh, de PvdA gaan afpissen. Want dan doen we eigenlijk tot Oh het ja, gaan we tekort. dat vandaag nog doen? Ja, ja, vind ik wel. Oh, leuk. Hey, uh, er was een, was een test dat er voornamelijk P van de in de talkshows bij de NPO zit. Ja, dit is een, een wetenschappelijk onderzoek. Afgelopen 15 jaar. Eigenlijk uh, zitten er dat voor de helft uh, P van dat, dat, Niemand is daar echt, uh, echt verbaasd over. Hè? Nee, nee, dat merk je zelf als politicus ook wel. Ik zit er ook altijd uh, uh, met vol verbazing te kijken dat er altijd heel veel PvdA's komen. Uh, vooral in tijden van verkiezingen. Je zult de komende weken zul je weer erg veel PvdA op de publieke omroep zien. Dat klopt. Hoe komt dat? Nou ja, dat, dat, dat, dat hoeft niet altijd, voor een deel bewust, maar ook onbewust hoor. Omdat gewoon veel mensen die op die redacties werken bij die omroepen ook gewoon hun politieke voorkeur hebben. En, en dan misschien toch wat moeilijker vinden om dat te scheiden. Ja, dat, je, ziet ze, je ziet ze op het moment dat het verkiezingen is of niet goed lijkt te gaan bij de PvdA, ja. zie je ze overal opeens voorbij komen. Ja. Nou, dat doet de PvdA dus handig. Ja, dat zeggen. dat vind ik ook wel. Dat is handig. Een knap stukje bewerken van de, van de media. Ja, alleen het is ook... Ze kunnen het ook. Hè, het kan ook dus aan de ene kant knap van de Partij van de Arbeid... dat ze dat... Dat hebben ze blijkbaar allemaal mensen in dienst die dat heel goed kunnen. Maar ja, daar zitten dus ook aan de andere kant... zitten mensen die dat graag willen horen. Uh, en bij andere partijen is dat minder als Denken die dat ze. proberen. Dat denken ze, dat ze dat graag willen horen. Uh, nou, die, die mensen op die redacties, die presentatoren... Nee, die precies. willen gewoon graag uh, ja, hun soort mensen nee, hebben. Nee, dat is wel zo. Maar je ziet bij, de, bij het internationaal journaal dat het zeg maar, een beetje tegen de tijd van de verkiezingen... dan wordt het een soort P van de A-journaal. Ja, het, het is, uh, ik merk dat zelf ook wel. Wij doen zelf bijvoorbeeld heel veel onderzoeken. Uh, en dat zijn onderzoeken, degelijke onderzoeken. Vaak degelijker onderzoeken dan ministeries doen. Maar kijk maar eens naar een journaal. Er zit elke keer wel een werkbezoekje... of een onderzoekje van een uh, minister in... Uh, en, uh, en, en ja, de onderzoeken van politieke partijen van de oppositie die, die, die, die zie je bijna nooit. Is dat nou uit? Uh, want dat, vind ik dat Bij RTL trouwens vraag. wel. Dat is wel een interessant verschil. Ja. Uh, RTL is, is wat, er RTL, mensen. RTL neemt, neemt mensen wat, wat ja, die, die, die, die behandelt politieke partijen wat gelijkwaardiger. Is dat nou een ideologisch ding of is dat nou zijn we nou iedereen onderdeel van een of andere complot om te gaan zorgen dat, er, dat de, de vaste waarden de vaste waarden blijven en er van buiten niemand binnenkomt? Het is denk ik een beetje ons kent ons. Uh, mensen die bij elkaar op feestjes komen, die met elkaar babbelen, uh, elkaar in de kroeg zitten, weet, weet ik veel. Uh, zoiets denk ik, bij elkaar op de universiteit hebben gezeten, allemaal bij elkaar politicologie hebben gestudeerd. Dat soort dingetjes denk ik. Dus ze kennen elkaar en vinden het prettig om, met, om elkaar te bellen denk goed, ik. Nou. Roland, we praten straks een beetje verder. Ja, ja. Uh, trouwens, voordat we uh, de actualiteiten afsluiten, één uh, uh, uh, goed uh, en fijn en, en positief actualiteitje. Oh, leuk. Zet ga er maar, stop ermee. Nou, dat is mooi. Oh. Uh, we praten straks een beetje verder. Uh, nou ja, over uh, toptalent uh, top in de humorindustrie gesproken. Uh, ondanks zijn talent is hij altijd normaal gebleven. Mijn vriend, mijn alles. La Vie Roos. Natuurlijk kwam de stok die je wist dat zou komen... De PVV kreeg op zijn flikker omdat ze samenwerken met het Franse Front Nationaal. Deze partij had onder leiding van Jean-Marie Le Pen een antisemitische reputatie. De oude gek is nu erelid en mogelijk kandidaat om voor de club in het Europees parlement te komen, terwijl zijn dochter Marine de basis geworden en afstand heeft gedaan van de denkbeelden van vadertje Lief. Bij het antisemitisme debat, aangevraagd door de PVV, konden alle andere partijen wijzen op de hypocriete houding van Wilders en zijn mensen. Aan de ene kant hekel je de jodenhaat van moslims, aan de andere kant werk je samen met volk met dezelfde denkbeelden. Een begrijpelijke stok om mee te slaan, ondanks de verwoede pogingen van Marine Le Pen om te roepen dat ze anders is dan haar papa. Het debat draaide uit op een partijtje PVV afzeiken. Misschien vragen ze er ook wel om? Maar inhoudelijk kwam er verder van het hele onderwerp geen moeite recht in de Kamer. En daar wringt de mij de schoen. Er is een trend onder islamitische jeugd gaande om Joden te haten. Steeds vaker gebeurt dit open en bloot, bijvoorbeeld op social media. Met de paplepel krijgen deze jongeren dit antisemitisme ingegoten. Maar daar ging het dus niet over in de Tweede Kamer. Nee, het was vrij schieten op de PVV. Dus laten Joden het maar lekker uitzoeken. Want het is natuurlijk veel beter voor het land om de PVV te wijzen op hun hypocrisie, dan dat je de jodenhaat onder de jeugd aanpakt. Nee, daar zijn de mensen van het oude volk mee geholpen. Daarmee durven onze Joodse burgers echt weer door de vogelharswijken te fietsen. Daardoor worden ze niet meer bespuwd door Marokkanen van 13. Juist in een land waarin de Tweede Wereldoorlog verhoudingsgewijs de meeste joden zijn afgevoerd, verwacht je dat de politiek antisemitisme serieus aanpakt. Maar het was niets meer dan een partijpolitieke benadering van het debat. En dat is een grove schande. Zijn wel wel bijna? Man, man, man. Het was je weer goed. Ja. Sommige mensen zijn scherp. Ja. En ook elke week. Nou, elke dag, maar, maar goed. Daar merk je maar eens een week iets van. Goed, uh, Ronald Verraag, die zie je dus vaak in de krant, vrienden. Want Ronald Verraag is dus zo'n Kamerlid dat zich nog echt druk kan maken, denken wij. Hopen wij. Nou, in ieder geval, we praten verder met onze hoofdgast over allerlei zaken... die hij in de Kamer aan de orde heeft gesteld. Jan. Zeker, uh, uh, Ronald. Uh, vorige week was hier... Uh, nou, was hier niet, uit. Was aan de, niet. Telefoon, aan de telefoon. Was, uh, Edwin de Rooij van Zuiderwijn uh, bij ons in de uitzending. Je uh, bent ook wel stevig in die kwestie uh, gedoken. Ja, uh, zeker. Uh, nou, eigenlijk tevreden over het eindresultaat van het nee, debat? Nee, dat was echt weer een pudding. Kijk, wat er aan de hand is, is dat ik wil weten wie nou in Nederland de geheime diensten aanstuurt. Nou, Prins Bernhard. Nou ja, kijk. Die dat... is dood. Ja. Dat weet ik toevallig. En dan, dan, dan is er ooit een leugen of een onwaarheid of, of benevis de waarheid verteld door een premier. En dan moet de volgende premier dat weer overnemen en dan blijft dat doorzieken. en de Roy van Zuiderwijn heeft daar gewoon last van. En ja, de, de rechtsstaat geldt voor iedereen. Dus ook voor de heer de Roy van Zuiderwijn. En dat moet ook allemaal een keer worden opgelost. Hé, hey, en nou leek het erop dat, dat Rutte in eerste instantie iets had van... Nou ja, dat was ook zijn hele mimiek, was dat al zo. Van, ja. Nou, laten we nu dan eindelijk maar eens een nou, keer... hij gaf de eerste dag ook ja. toe van... Ja, ja, ja heeft. Ja. Ja. Dus, zo is het, nou, het, was, het was nog opmerkelijker. Dat vond ik echt opmerkelijk, want... Ik had een brief gevraagd, een opheldering voor het debat. Zo doe je dat, dan kun je, heb je alvast een beetje... Ja, alvast. Hè, dan hoef je ja. niet met het begin te beginnen. En in die s'avonds, ik kreeg we s'avonds om een uur of negen of zo... in december. En dat vond ik... Daar zei de premier eigenlijk van ja, we hebben een fout gemaakt. Uh, met andere woorden, we gaan het goed maken. Dus ik was helemaal klaar voor het debat de volgende dag. Van nou, we gaan het even regelen. En nee, zo stond het. de rode rook je er ook in. Ja. ja. Nou, dat zit eigenlijk als het Precies. En al tot mijn leuk. grote verbazing ja. gingen de luiken weer dicht... Ja. Dus ja, wat is er dan in zo'n nacht gebeurd? Ah, vraag dat is of? een nou, hele goede vraag. Dat zei al de, de, de Roy trouwens. Ja. Die zei... Uh, uh, onze vriend Mark Rutte is even gebeld door tricks. Ja, ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, de dag één zei hij van... Uh, ja, Bernard heeft niet een opdracht gegeven... maar die heeft er in ieder geval een verzoek gedaan... voor een onderzoek. In ja. de volgende dag zei hij... Nou nah, jongens, er is helemaal niks aan de handje. Nee, een verzoek is een verzoek er altijd heel iets anders. En bovendien ging het om een heel erg standaard onderzoekje... van twee dagen... Je voelt eraan komen dat dit weer terugkomt. Nee, natuurlijk komt dit terug. Alleen hoe langer dit duurt, hoe vervelender dit wordt. Dus ik had, ik had het beter gevonden als uh, het gewoon netjes was geregeld. Want ik vind ook, het is ook onmogelijk. Uh, een, een, een monarchie in een democratie is al heel ingewikkeld. En dat werkt alleen maar als je de koning uh, en het staatshoofd goed samenwerken. Waarbij uh, de premier vooral ervoor moet zorgen dat er geen gedoe ontstaat. Dat is eigenlijk de belangrijkste taak. Uh, een monarchie doorstaat alles behalve gedoe. Dit was oud gedoe. Dit dus is de oud de... gedoe. Dit kun je even opruimen. Dit is ook gewoon dat is gaat ook niet. Dat is ook niet de premier Rutte dat nou allemaal zelf ja, oud heeft gegaan. heeft erover gelogen. Dus een CDA. Dan zou ik als VVD premier zeggen van, nou dan... ja, en bij Kok is het al misgegaan. Nou, dus dus, dus ik nou, zou nou, zeggen nou, maak nou, het gewoon maar schip. Even... Maar dat is blijkbaar niet gebeurd. Nou dat betekent dus dat we er weer achteraan moeten blijven gaan. Dat we er allemaal weer een hoop tijd en moeite mee kwijt zijn. Dat de heer de Roy van Zuidenwijn de zaak nog niet kan sluiten. En ja, uiteindelijk zal het er toch duidelijk moeten worden wat er gebeurd is. Ja, en dat iedereen dus weer denkt... want dat heeft iedereen natuurlijk iets. van... wat staat die gast te lullen. En dat is toch weer zo'n klein... Ja, een krasje niet eens. Weer zo'n deuk in, in, in zo'n zo man... in zo zo'n geloofwaardigheid. Zou nou Rutte nou ook niet eens opstaan en denken... god, jezus, die er niet door blijven gaan... want ik sta hier zo dom te liegen... dat is toch zelfs voor de meest eenvoudige boerenlullen... in Nederland duidelijk. En, en dat is dan toch afschuwelijk... dat je jezelf dat moet laten aandoen. Dan zeg je toch alleen al voor je eigen geloofwaardigheid... Nou, sorry, doeken. doe ik niet. Vooral omdat de avond daarvoor eigenlijk volgens mij de oplossing bijna er was. Hij hoefde hem eigenlijk alleen nog maar even in te koppen zochtes. Dus ja, het was, dat was allemaal wel makkelijker geweest, denk ik. Maar een, een draai door een telefoontje vanuit uh, het paleis? Ja, dat weet ik allemaal niet. Ja, maar kan je denken dat het wel zo is, want als je natuurlijk... Uh, richting een soort oplossing gaat. En de volgende dag ben je opeens een heel ander mens. Ja, ja, maar dat, is dat... er iets gebeurd die nacht? Ja, dat weet ik. Ik weet het niet. Ik, weet het niet. ik, ik vond het heel opmerkelijk. Ik ben ook heel benieuwd. Er moet die nacht iets gebeurd zijn. Ja. Maar wat er is gebeurd, dat weet ik Misschien is het wel mee. opgenomen. Dan kunnen we kijken. Oh, dat zal wel weer kwijt zijn dan. Nou, het is in ieder geval afgeluisterd. Dus. Ja. Uh, er zit er een Oldmansje in dat we over een aantal jaar. een paar miljoen moeten schokken aan uh, meneer De Roy van Zuidenwijn? Ja, dat weet ik niet. Dat kan allemaal. Dat kan nee, allemaal. Ja, ik alleen... het ook allemaal niet. Maar, uh, nee, maar ja, zitten, maar met... ja dan, kijk. Ja, dit, ik ben ook kamerlid. Ik kan er ook allemaal niet. Niet, uh, altijd uh, Als het speculatief is, is, speculatief. Ik kan alleen maar dingen zeggen. Ja, maar die, die, uh... droog, die hadden we vorige week. Een beetje aparte man natuurlijk. Maar die hadden we volgens mij redelijk, redelijk aan de lijn vorige week. Jan, hè? Dat was, die was wel heel, tamelijk lucide. En die zegt: Ja, maar in, in alle stukken die gewoon beschikbaar zijn. staat al zoveel wat weerspreekt wat nu is beweerd. Ja. Nu al. Ja. En dan weet je al. Dus dat je. terwijl je het staat te doen als het goed is, hè? weet je al dat je iets stelt wat niet waar is. Ja, en dan gaat het zo in de Kamer. Dan is er nu is iedereen er even klaar mee. Want ja, het is nu toch klaar, terwijl het is helemaal niet klaar. En dat betekent dat de meeste partijen zeggen van... nou, we hebben er geen zin meer aan. En dan moet er dus weer iets gebeuren, dan moet er weer gedoe zijn. En dan moeten die partijen weer zeggen, oh, maar nu willen we echt opheldering. Je ja, kunt het ook nu regelen, maar dat, ja, er is nu ach, bij lange na geen Kamermeerderheid om dat te doen. Ja. We, we spraken hem uh, van de week en toen had hij uh, uh, weer een gedoetje. De OM kwam met de valsheid in geschriften. Ja. Uh, DNA-onderzoek. Een DNA-onderzoek. <laughs> dat is toch ook raar, hè? Ik vond dat ook dat raar, ja. Ja. Een DNA-onderzoek over vals uit in geschriften. Ja, ik vond het ook raar. Ik weet niet wat de standaardprocedures zijn, maar het lijkt, me, het lijkt me sterk dat dit standaard is. Is die macht van die Oranje zo gigantisch? Nou, ik weet het niet, maar ik denk dat het misschien wel. Uh, ja, dat destijds Bernhard in ieder geval wel allerlei connecties had. Dat is dat in ieder geval. Ja, maar, maar Betrix heeft toch ook connecties? Uh, ja, ongetwijfeld, ja. Goed, dus de, de macht is gigantisch. Ja, hoe groot die macht is, dat, kijk, in principe heeft, hebben de leden van het Koninklijk Huis geen, bijna geen macht. Maar nou, uh, wel heel veel uh, gezag, dus het is maar net wat anderen doen. He, als, als we een minister-president hebben die zegt van nou het parlement wil dit, uh, laten we het zo even doen. Uh, de, ja, de macht van, van het staatshoofd is net zo groot als de premier het toestaat. Maar, maar de koningin is toch uh, baas van de staat-generaal? <laughs> nee, nee. Dus... Is niet, nou, je groot moet groot toch nog maar eens een boekje op naslaan? <laughs> ik begin te raaskallen. Maar geeft iets, maar waar is het nou baas van? Uh, van Pieter en Donner is nummer twee en zij is nummer één. Oh, de Raad van State. Sorry, Raad ja, de van Raad, State. Raad van State. Ja, dat ja, klopt. Dat is ja. Nog vreemd. Ja, dat is een beetje raar, omdat ze dan zichzelf moet. Uh, ze is hoofd van de regering ja. en hoofd van de Raad van State. En de Raad van State is het belangrijkste adviesbureau van de regering. Dus, dus dat, is... dat is een beetje raar, dan moet je jezelf adviseren. Nou, dat lukt mij uh, wel eens goed. Is... maar, me... ja, dan ja. zei ik nou, uh, Staten God. maar Staten-generaal. Maar we hebben ook een koning tegenwoordig ja Willy oh ja, really. uh, even over uh, Rutte, de koning en nog iets dan uh, de, dat sortje wat vind je daar nou van? Nou ik ben ik ben altijd vrij kritisch op Europa. Maar ik denk dat, dat je hier in ieder geval. een beetje moet samenwerken. En kijken wat je met z'n allen doet. Dat niet het ene land uh, dit doet. en het andere land dat doet. Want dat vind ik ook een rare figuur. Dus uh, ja, uh, voor mij had het allemaal niet hoeven. Had je gezien wat uh, Arthur Japan had geschreven. in de, de Volkskrant? Heb ik niet de gelezen. God, nee, hij was een geestig stuk. Die bebood eigenlijk aan. Als, uh, als, als, als, als homo mee te gaan. Als gezaghebbende homo mee te gaan. Een soortje. Dat hij daar dan de dialoog kon aangaan. namens het uh, homovol. En uit een wel aardige suggestie. schijnt het Maxima ook een. Uh, een hele mooie speech heeft gedaan op de internationale dag tegen de homofobie. Kijk. Ik wist niet eens dat die bestond, maar die is er dus. Ja. Oh. En ik kan ze dan misschien wel een keer herhalen daar. Het was eigenlijk wel een prima suggestie. Eigenlijk maakt hij een beetje het grapje van... Nou, meneer Rutte nu de mogelijkheid openhoudt dat er een homo mee gaat... misschien kan ik het dan zijn. Van geesten, ja. toch? Van geesten. Maar moet er, een, moet er een homo mee? Nou, het COC is gevraagd om mee te gaan. En ja. die willen dan weer niet. Vind je dat niet een beetje, een beetje flauw? Ja, daarom. Ja. ja, dat moeten ze allemaal zelf weten. Ja, ja. Moeten ze allemaal zelf weten. Ja. Heb er wel een mening over wat? Ja, ja over dit. Ik, ik, ik, ik, vind eigenlijk je moet dat allemaal. Uh, je kan, als er gedoe is, moet je het niet doen. Dus uh, dan kun je beter niet gaan. Kijk, als je, als je gaat, dan moet het uh, leuk zijn, moet feestelijk zijn. Uh, als je gaat het, je weet dat het gedoe gaat worden, dan kun je gewoon beter niet gaan. Uh, nu, uh, uh, uh, uh, ja, uh, wordt er gezegd van ja, maar er, er is er gewoon een deal gemaakt met met die Poetin. En dat heeft Rutte ontkend. Ja. Die zegt, nee, nou, er is geen deal. Dan nee. denk ik, er is een deal. Ja, dat weet ik dus ook allemaal niet. Ja, uh, dat weet ik allemaal niet. Nou, over de nog veel engere dingen. Je hebt over geheime de... deals die gemaakt zijn. Geheime dingen. Je hebt ook vragen gesteld over die installatie in Boerum in Friesland. Die, die, die, die, die, ja, die de schotels. Onze... De oren van Buren Ja, de oren van buren, Waar onze, ja. onze eigen intelligentiediensten, de IVD en de MIVD. Maar ook uh, hebben we ze daar. Huurders, namelijk Amerikaanse huurders. Ja. En wij mogen die naar binnen. Wie zijn dat? Ja, dat vind ik heel raar. Kijk, we hebben nu een heel erg lange discussie. Die Amerikanen kunnen alles afluisteren. Alles wat we doen via onze telefoon, ja. via onze computer... of die aan of uit staat, ze kunnen alles doen. En ze doen ook economische spionage... wetenschappelijke spionage en politieke spionage. En de vraag, waar ik ben maar een eenvoudig Kamerlid... maar ik moet dus kunnen kijken in hoeverre wij daar nou bij betrokken zijn. En mijn, ik denk dat... Uh, onze AIVD en de MIVD niet heel direct betrokken zijn. Want dat zou echt heel raar zijn. Maar ik denk wel dat we ze faciliteren, zoals dat heet. Dat we dat de Amerikanen eigenlijk alle mogelijkheden geven... om dingen te doen die wij niet willen... en die wij met onze eigen burgers ook niet eens mogen. En onderdeel daarvan zijn die grote oren, die schotels in, uh, in Friesland... Die, voor, die heel belangrijk zijn voor de, voor de Amerikanen. En ja, daar hebben ze dus een plek... Was een gang kunnen gaan. Waar maar je alleen maar... Wij, wij, wij vermoeden of weten stellig waarschijnlijk dat daar dingen gebeuren waarvan wij zouden zeggen... nou, dat doen we dus liever niet, want dat vinden wij niet netjes. Dan moet je ja. een doeltje bijvoorbeeld. Maar we hosten dat. Wat is dat dan voor een, voor een rare houding? Er staat een Waarom? grondstation. Ja, dat weet ik dus Waarom niet. Waarom staan wij daartoe? Ja, er is een grondstation wat voor de Amerikanen heel belangrijk is. Ze hebben er maar een paar in de wereld. En dat grondstation is voor Amerika heel belangrijk. Dat beslaat Europa, maar ook Afrika en het Midden-Oosten. Oh ja. uh, tot, tot aan Afghanistan toe. En uh, daar kunnen ze gewoon in gang gaan. Dan mogen dus alleen Amerikanen komen... Die, die met, een, met een speciale clearance. En, en Plasterk van, uh, van Binnenlandse Zaken... die zegt van... ja, maar wij, wij buitenlandse geheime diensten... die houden zich in Nederland aan de wet. En dan denk ik, ja, hoe weet je dat nou... als je de Amerikanen een plek geeft... Ja, dus, ja, tussen geef onze ook. grote oren... Uh, en terwijl je daar helemaal niet mag kijken. Je, mag, je kunt helemaal geen toezicht houden. Dus je weet toch helemaal niet wat de Amerikanen ja, eruit sproken. hebben hebt dus ook zo'n lekkere reputatie de laatste tijd. Ja, je weet ook dat alles wat kan, dat, dat doen ze. En dat is ook natuurlijk het grote ja, ze probleem. Ze doen nog wel meer dan mag. Ja, ja, precies. Ze, ze, ze doen ook nog eens een keer met, met, met, met ons wat met hun eigen burgers niet mag. Maar dat is natuurlijk het probleem. Sinds 9-11 is er een hele grote taboe geweest... op uh, discussies over uh, wat geheime diensten allemaal wel en niet mogen. Ze zijn gewoon maar alles gaan doen. En uh, in Amerika, maar ook tussenlanden, was er nooit een discussie mogelijk. Ik ben al vanaf 2008 bezig. Dus ik heb dat teruggezacht in 2008... Of 2007, zelfs met Remkes, heb ik al voor het eerst opheldering gevraagd over Amerikaanse spionage in Nederland. Het is altijd ontkend. Altijd ontkend. Ja, het blijkt nu massaal te wezen. Maar vind je ook niet, want de laatste paar weken, maanden, nou eigenlijk zie je, dat, zie je die discussie alweer zo zachtjes naar de achtergrond trippelen. Hè? De, ja. Dat leidt er nu een beetje op vanwege dat buren, maar eigenlijk. En, dan, en dat Obama nu net met de NRC in, in nou ja, een soort schijngevecht is geraakt. om ja. hier en daar wat in te perken. Maar eigenlijk zegt: ga je gang maar. En hoe kan dat nou dat, dat zoiets dan toch weer een soort van, van verdwijnt uit het kwalitatieve bewustzijn? Ja. Amerika, we zijn gewoon een beetje bang van de Amerikanen. Als, als Amerikanen iets, iets willen, dan, dan doen we dat altijd. Wij zijn, wij zijn heel erg uh, gericht op de Amerikaanse cultuur, hebben we, hebben we Engelse onze, cultuur. Hebben onze ministers geen opheldering gevraagd? Nee, ik weet nog niet of jullie dat nog herinneren... maar ik kan me nog herinneren toen Balkenende bij Bush op bezoek ging. Ja, nee, nee, weet, is een hondje was dat. Nou, precies. En dat is precies de houding... Uh, die heel veel uh, politici in Nederland uh, ten opzichte van de Verenigde Staten hebben. Maar, ja, maar nog steeds? Ja, nog steeds. Dus natuurlijk. Plasterk heeft niet aangezegd uh, van... jongens. We zijn al eigenlijk aan het doen aan bij ons in het land. Plasterk zei dat hij een uh, goed gesprek had gehad, uh, fijn gesprek, en dat hij heel goed kon vinden met het hoofd van de NRC. En en toen hadden... dacht ik van nou, dat is mij geen geruststelling, dat is juist een probleem. Ja. Hij had een brief gekregen van de NRC. Ja, er was echt niks aan de hand. Nee, dat is nee. waardig. aardig. Ja, dat vind ik, vond ik heel aardig. Maar ook dat de minister van Binnenlandse Zaken dat dan al per definitie als waarheid ziet. Ja, er was dus helemaal niks aan de hand. Nou, Dat, is toch nee, en een... dat, vind, ik, dat vind ik dus echt wel. Kijk, en natuurlijk, Amerikanen zijn onze vrienden, onze bondgenoten, maar voor je vrienden ben je dus ook niet bang dan zijn het namelijk je vrienden niet. En je moet gewoon eerlijk zeggen van... kom op, dit kunnen we gewoon niet accepteren. Het kan niet zo zijn dat, dat we geheime diensten... we hebben geheime diensten nodig... om onze democratie en rechtsstaat te beschermen... maar dat moeten we dan niet op zo'n manier doen... dat onze democratie en rechtsstaat... Uh, naar de kloten ja, worden geholpen. Ja, maar lopen. Ronald, ik denk als je dus niet optreedt... tegen mensen die op zo'n verschrikkelijke wijze... aan de loop gaan met, met, met, met dat soort principes... Dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Of je bent inderdaad bang, of je bent stom. Dat kan ook. Maar je kan ook gewoon, misschien vind je stiekem ook, er wel prima is eigenlijk. Dat kan ook. Maar dan moet je gewoon een eerlijke discussie voeren in het parlement. Van, nou, dit is de dreiging. Wij denken dat dit nodig is. Dan kunnen we een discussie hebben in het parlement. Dan weten burgers in Nederland waar ze aan toe zijn. Dan kun je een beslissing nemen. Maar wat nu is gebeurd, he, ook met aankopen van allerlei systemen... die ARGO2-systemen... Uh, ja, niet helemaal niet mag, hè? Dat mag nog niet eens. Nee, dus wat we in Nederland doen, is, is steeds verder de wet oprekken. Steeds ver verder de wet oprekken. Steeds meer systemen aanschaffen. Steeds meer meegaan. Steeds meer dingetjes doen. Zonder daarover te discussiëren. En ja, ik wil eerst, ik ben, ik, ik ben een burger, ik wil weten wat, wat, wat er gebeurt. Ik ben ook nog eens Kamerlid, dus ik moet erover beslissen. En niemand informeert mij, ik moet er allemaal zelf achter zien te komen. Ik ben er zelf achter moeten komen dat, uh, dat Defensie en de MIVD en de AIVD... een ongelooflijk duur systeem voor 17 miljoen hebben aangeschaft... via een geheime aanbesteding, uh, om op een NSE-achtige wijze te gaan werken. Ja, dan dat, dat voel ik me achter als Kamerlid bekort. Terwijl het ook nog eens verboden is om op die manier te werken. Te ja, terwijl het verboden is om op die te werken. En ik ook al sinds 2008, 2007 bezig ben... om opheldering te vragen over dit soort zaken... en altijd nul op mijn request heb gekregen. Ja, dan word ik natuurlijk wel een beetje Is Even de hele domme vraag die dan ook gesteld moet worden. Moeten ze eigenlijk openheid voor zaken aan jou geven als je erom vraagt? Ja, er staat in de grondwet dat je Kamerleden uh, hebben een recht op informatie. En de regering heeft ook een informatieplicht. En als dit soort dingen dus niet worden medegedeeld... Ja, dan heeft de regering een probleem. Of dan hoort de regering een probleem te hebben met een parlement. Alleen ja, niet alle partijen zien dat zo. Maar dan kan je toch ook zeggen, joh, dit is staatsgeheim. En als de, de boeven van al Qaeda dit te weten komen, dan, ja. dan, dan is het niks. Dus we kunnen het niet vertellen. Nee, maar het stempeltje staatsgeheim wordt in Nederland uh, uh, veel te veel gebruikt. Kijk, Operationele informatie, actuele operationele informatie over uh, dreigingen, die is geheim, die wil ik niet eens weten. Maar dit gaat over de organisatie van onze geheime diensten. Hmm. Ja, dat kan toch nooit geheim zijn? Kom op. Uh, het, het, het actuele operationele werk van de geheime dienst is geheim. Maar niet hoe we ze organiseren, hoe we ze betalen en wat ze allemaal mogen uitspoken. En denk jij dat er nog een verschil is tussen wat jij te horen krijgt... of wat collega's van jou of van regeringspartijen te horen krijgen? Dat denk ik wel, maar ik, doe het zelf. ik heb zelf veel connecties. Ik heb zelf veel bronnen en uh, ik doe zelf veel onderzoek. Want je, als je, het stomste wat je kan doen als Kamerlid is alleen maar vertrouwen op informatie van de regering. Want die bedotten je sowieso. Nou, ik, die vertellen in ieder geval... Uh, in uh, niet altijd, altijd alles wat je nodig hebt... Jullie hebben ook vragen gesteld over de antennes op de Amerikaanse ambassade? Ja, dat was een aardigheidje. Dat was gewoon een grapje? Nee, maar dat, ja, dat, dat, dat is ook een vraag. Ik bedoel, je gaat gewoon een aantal vragen stellen en af en toe dan, dan heb je raak. Nou, de grote grap is natuurlijk dat ik uh, ik rijd daar vaak langs. En dat staat helemaal vol met antennes. Ja. En dat is zo'n beetje naast de Tweede Kamer. Nee, precies. Maar ik denk dat dat niet eens nodig is. Ik denk, ja, we zitten hier nou uh, uh, als... als, als, als Amerikanen kunnen sowieso alles afluisteren. Uh, maar het klopt. Het zit ook vlak bij de, de plek waar de ministers uh, uh, uh, vergaderen. Uh, ik ben er al heel erg lang voor dat die ambassade daar verdwijnt. Want er staat ook half op de weg. Er staat ook wel verschrikkelijk in de weg. Het is een lelijk ding in het mooie centrum. Maar de Amerikanen wilden heel graag blijven. Dat klopt. Precies daar. Precies daar ja Dan ja. zitten ze precies waar het moet zijn. Nee. Hey, uh, we praten straks een beetje verder, Ronald. Uh, ja. ja. uh, we nou, doen allemaal alle verschillende dingetjes. Hè? Dat snap je. We gaan straks ja, nog over de verkiezingen ja, ja, die ja, daar ja, aan ja, zitten ja, komen. Ja, ja. Heel goed. Uh, we onderbreken even voor een belangrijk politiebericht aan. De politie is in sint nicolaas in Friesland... op zoek naar criminele hortensiaknippers. Ja, je vraagt hortensia. je af wat criminele hortensiaknippers zijn. Het komt zo, wordt er alle duidelijkheid over gegeven. Maar die zijn hier voor de tweede keer in korte tijd... in het Friese plaatsje hun slag aan het slaan. We bellen met de slachtoffers in de getroffen gemeente, Jan. Ja, dan even bellen. Dag mevrouw, u spreekt met Jan Heemskerk van het radioprogramma Echte Janne op Radio 1. Wij, wij proberen een reportage te maken over de mysterieuze uh, hortensia-knipper die in uw dorp bezig schijnt te zijn. Heeft u, u ook getroffen? Nee hoor. Heeft u wel een hortensia's? Nee, ook niet. Ja, dan kunnen ze moeilijk knippen, toch? Nou, daarom. Maar nee, heeft u dan expres geen hortensia's? Denkt u dat, dat worden ze ook niet geknipt? Of zegt u, nou nee, het was eigenlijk toevallig dat ik dit jaar geen hortensia's had? Ik heb geen hortensias en uh, ik leg nu neer. Ja. Heeft u wel al mandelen? Ik leg nu neer. Dag. Dag. Nou, ga maar al leggen dan. zich. Ja? Ja? Met wie? Maar wie praat ik? Ja, met uh, Jan Roos van de echte Janne. Mevrouw? Wat zijn jou? Met Jan, van echte Janne. Met Jan? Ja. ja Dag mevrouw, met de radio spreekt u. Uh, heeft u een hortensia's in de tuin? Die zijn omgeknipt. Nee, ik heb geen hortensia's in de tuin. Nou, maar namelijk in Sint-Nicolaas uh, zijn er hortensia-knippers aan de gang. Ja, juist, ja. ja ik ik gehoord? Niet. Oh. Hey, en bij u niet? Godverdomme, wat een scheidvolk woont daar, zeg. Er schijnen vriendelijke mensen te zijn, friezen. Wat een klerenlijst. Niemand heeft hortensia's daar. Waar hebben die knippers geknipt? Altenburg. Dag mevrouw, met heepstek spreekt u uh, Radio 1. Wij proberen erachter te komen wat er aan de hand is met de hortensia-knipper in Sint-Nicolaasga. Bent u ook getroffen? Nou, geloof het niet. Ik... En, uh, hoezo? Nou, er schijnen dieven bezig te zijn die hortensia's omknippen en meenemen. Wat een beetje rare uh, diefstal is, ja, vinden heb wij. Daar heb ik ook al wat van gehoord. Ja, hè? Heeft u uw mandelen nog? Wat zei je? Of u uw mandelen nog heeft. Maar u bent niet getroffen door Hortensia die verder. Nee. Nou, nou, dank u wel hoor. Vriendelijk bedankt voor uw commentaar. Ja, dag. Dag. Nou, nou dat is wel een gezellige bejaarde daar. Oh, Ho, oh, dat is hoor. Met, eh, met Jan Roos van de Echte Jan en Radio 1. Ik heb een vraag aan u. Godver de Godver. Wout er iemand onder de 84 in Sint Nicolaas gaan. Dag mevrouw, ik spreek met Heemskerk, Radio 1, echte Janne. Uh, ik ben op zoek naar iemand die meer weet over de criminele Hortensia knippers die in Sint Nicolaas gaat toeslaan deze dagen. Ja, ik niet. Wij hebben ze nog, dus, uh... u hebt ze nog? U heeft wel hortensia's, maar ze zijn niet geknipt. Nee, nee. Hoe, hey. ben, hoe bent u ontsnapt aan, aan de hortensia-knipper? Ja, dat weet ik niet. Heeft u uw uh, amandelen nog? Ja, ja. Oh, die zijn ook niet geknipt? Nee. <laughs> nee, maar wat <laughs> erg, hè, van die hortensia's die, die er allemaal uit de tuin worden geknipt. Ja. Door hippies die ze willen oproken. Dat horen oh, wij tenminste. Dat is, weet u dat ook? Dat schijnt een soort druk te zijn. Dat je dat in een sigaretje kan rollen en dat je dan, uh, nou ja, ja haai wordt. Ja, dat is een jaren geleden al, ja. Echt waar? Oh, de, de, heeft dat u dat ook al eens gedaan? Nee, nee, nee. Maar oh, maar, ik ben maar, een roker. Ik ben een <laughs> roker, oh, oké. Okay. Maar uh, we, uh, vindt u dat de politie voldoende doet om ze te pakken, die hortensia-knippers? Ja, uh, de politie is al druk, dus ja. Waarmee ja, dan? Dat is in Friesland. Dat is toch helemaal niet. Is de politie toch niet druk? Nee? Oh. Dat dacht ik. Hey, bent u van plan binnenkort uw hortensia's uit de tuin te scheppen... zodat die boeven ze niet kunnen knippen? Nee hoor, helemaal niet. Wat gaat u doen als u er op een gegeven moment achterkomt... dat ze wel geknipt zijn? Nou, veel succes. <laughs> moet u, vindt u dat er een burgerwacht moet komen tegen de hortensia-knippers? Nee hoor. Oh. Doet dat u wel eens andere verdovende drugs of medicatie... Nou, dank nou, u vriendelijk. Is mooi te horen. Tot een hele fijne avond nog, mevrouw. Dank u wel voor uw medewerking. Voor het onderzoek. Ja, we gaan even op zoek naar iemand die uh, er last van heeft. Ja. Dank ja. u wel, hoor. Dag. Succes, da. Dank u wel, ja, dag. Adje. Sjoei. Dag, bedoei, bedoei. Bosma. Dag, Bosma. Ik spreek met Jan Roos van de Echte Jan en Radio 1. Ik heb een vraag aan nu. Heeft u misschien last van de knippers gehad? Wat zegt u? Heeft u last van de hortensia knippers gehad? Knippers gehad? Ja, hortensia knippers? Ja, er zijn hortensia knippers actief in uw dorp. Het zijn mensen die knippen die bloemen en roken de stelen dan op om high te worden. Oh, dat weet ik niet. Heeft oh. u hortensia's in de tuin? Ik heb hortensia's in de tuin. Zijn, ze, u... zijn oh. ze er nog? Weet u zeker dat ze er nog staan? Wat zegt u? Weet u zeker dat ze er nog staan, want ze worden geknipt door hippies? Ja, ik heb er vanmorgen naar bezien zien, vanmiddag nog. Oh. En, en toen stonden ze er nog. En ja. weet u zeker dat ze er nu nog staat? Het is nu midden in de nacht. Dacht ik wel. Kijkt u af en toe uit het raam met de zaklamp? Ik weet het niet. Meneer, meneer Zo. Bosba, zou u het erg vinden als vannacht de hortensia knippers langskwamen en uw hortensia zouden omknippen? Nou, dat is de bedoeling niet. Nee, hè? Heeft u zelf al eens een keer een hortensia steel gerookt? Ik, ook, ik ben al 38 jaar van het af. Oh. Nou, dat is dan ook te horen. Nee, maar dat gaat dus fijn om te horen. Nou, goed, dan hopen we maar fijn dat u niet horen. het uh, slachtoffer wordt van, uh, van de knipperen En dan wensen we u een uh, fijne avond verder. Ja, dank u. Alsjeblieft. Ja, en en maak er wat moois van. En da af en toe even door het raam kijken. heeft ze er nog staan. Oh, dat heeft ja. u uh, uw amandelen nog? <laughs> ik dacht het wel, ik weet het niet. Nee, precies. Die is zo'n operatie, ja, dat vergeet je wel. Uh, nou, goed. In ieder geval, ja. uh, succes, hè. Dag. Dag. Dag, Steenbeek. Dag, meneer Steenbeek. Met Heefschek spreekt u echt Echte de Radio 1. Uh, wij zijn op zoek naar mensen die zijn getroffen door de hortensia knippers. Die schijnen actief te zijn in Sint-Nicolaas Nou, dat zijn wij niet, hoor. Weet u dat ook al niet? Er zijn alleen maar mensen die wij spreken in Sint-Nicolaas die ofwel geen hortensia's hebben, ofwel, maar dan zijn ze niet geknipt. Heeft u het nou, verhaal gehoord? Ik, ik, ja, ik heb, wel, ik heb het wel gehoord, maar uh, het is bij ons uh, niet zo. We hebben er nog een paar staan. Maar... Oh, kent u iemand uh, die, ik... die wel het slachtoffer is geweest van de hortensia knippers? Nou, men zegt dat de uh, familie Kroon. Familie Kroon? Familie Kroon. Nou, dan gaan we ja. nu nog even proberen, want we zoeken ons rot naar iemand. Dus oh. u wordt vriendelijk bedankt. En veel, ja. net, pas goed op uw hortensias, ja. hè? He? Ja. En, en, en uh, heeft u amandelen nog? Als ik mijn amandelen nog heb. Ja. Eh, ja. uh, nee. Nou, dan zijn die wel geknipt. Zo is dat. Dag! Alleen de Kroon. Nou, mevrouw de Kroon, ik spreek met Jan Roos van Echte Jan op Radio 1. Uh, ik heb een vraag aan u. nou? Wacht, wacht, wacht even, want ik versta u niet. Met wie spreek ik? Ik spreek met Jan Roos en Jan Heemskerk van de Echte Jan op Radio 1. En we hebben een vraag over hortensia's. Wat? Heeft u last van de hortensia-knipper? Nee. Nou ja, u, u, u bent net als slachtoffer aangewezen door iemand. <laughs> Heeft u er wel van gehoord? Nee, ja, met, ja, dat zeggen zeg maar de we, met, met echte Jan Radio 1. Het schijnt zo te zijn, mevrouw, ik leg het even uit... dat er in sint ga criminele hortensia knippers bezig zijn. Oh, nee, dat is hier niet het geval. Het is omdat ze de stelen dan oproken, want daar worden ze haai van. Ja, Wist u dat? Jesus. Ja, weet het. U, kent, u, kent u iemand, want we hebben alleen maar mensen we hebben echt al 50 mensen in sint nicolas ga de telefoon gehad... en iedereen heeft ofwel geen hortensia's... of de hortensia's staan gewoon nog in de tuin. Weet oh. u iemand misschien die dan wel slachtoffer is geworden van nee, de... Weten, Zo, heeft u zelf wel eens hortensia stelen gerookt? Nee, nee, nee, nee, ik rook helemaal niet. Ook niet af en toe hallucinerende uh, middelen gebruikt? Nee, Paddenstoeltje. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, heeft u amandelen uh, nog? Maar uh, wat is dit voor ons nou, ja, ja, goed, uh, zin? ja goed, wij lezen dat in de krant en wij willen de graag de na de, de toedracht weten. Maar... Ja, wij we zijn ja, ja, er ja, ja. de slachtoffers. Nee, u, bent, u bent verkeerd aangesloten. Probeer maar. Oh, ja, u, u bent zelf ja. verkeerd okay. aangesloten. Dank Dank dag. Dag. dag. Nou, we houden mee op. We gaan wel verder ja, met het programma. Tsjoe. Verkeerd aangesloten. Echte jammer. De SP staat er landelijk goed voor, maar hoe gaat dat zich vertalen in de gemeenteraad en Europese verkiezingen natuurlijk? En waar staat die SP eigenlijk voor in Europa? Want uh, dat weten we eigenlijk ook nee, niet helemaal precies. Nee, dat is We praten gewoon verder met Tweede Kamerlid Ronald van Raak, want die zit hier nog steeds. Uh, Ronald van Raak, Raak, Raak. Uh, ja, nee, ik heb wel een vraagje, even, oh, Jan even, even, even heeft een even heel klein te beginnen. Klein is het, beginnen. Is het echt waar dat jullie gaan canvassen in wijken waar de PvdA ook actief is en dan, dan gewoon naast gaan staan en zeggen dat hij liegt? <laughs> nou, dat is misschien wel goed idee. Heb je het gehoord? Dat je nee, dat is niet de strategie. Nou. Het is wel zo dat, uh, dat, dat ik altijd merk dat de sponsjes beter gaan dan de rozen. De Ja, we hebben altijd sponsjes, de... Tomatensponsen. En die gaan altijd heel goed. Tomatensponsen. Ja, sponsen. wat klinkt dat smerig. Zeg. Het klinkt heel antiseptisch. Tomaat... Uh, dat je ook iets ja, zwanger kan op... worden. Zou je, ja, je wel? ja, ik zat ook een beetje in die hoek. het voorbehoedmiddel. Oh, dat? Vagina-sponsje. Nee. Nou, nee. Uh... Gat, wat ben je toch ja, een vieze ja, vent? Sorry, associatief vermogen, dat, dat gaat Maar een tomatensponsje vind ik ook een beetje goor, oh, een beetje goor hoor. Goor, ja. nou, het is, de vraag begon zo goed. <laughs> ja, waar ja. waren we? Ja, nee, sorry. Ja. Dan zit ik weer met mijn hoofd de... in de vagina. Dat is al knap. Ja, je nou, hebt een ja. behoorlijk groot hoofd. I've been there, man. Echt ja, waar? Hoofden? St nee, ik ben toch geboren... Oh nee, het was een keizersnee? Nee, laat maar zitten. Schillen erop je een beetje vraag. Ja, dat hadden we gedaan. Oh ja, is dat... Voor de, de afwas de, dus. Is, dit, is dat, dat geen goede idee? De afwas, de afwas, de afwas, afwas. De afwas. is populairder dan de rode roos. Nee, ja. of het geen goed idee is om gewoon overal waar Diederik Samson aanbelt met de bosroos... en zegt, stel ik iets sociaal, dat je zegt... Gelul, gelul, Ja, nou, ik denk dat dat wel een beetje vanzelf gaat. Ik denk niet dat we daar nog achteraan hoeven. Dan kunnen we beter onze eigen dingen doen. Wat? Hey, een beetje hij. van het niveau, iemand op de grond gaan we niet schoppen? Uh, nee, dat mag je gewoon lekker zelf doen. Oh, maar goed. We ja, hebben nog een kleine vraag, Jan. Of kunnen we nee, mevrouwen? ik ga maar naar de grote vragen dan. Waar staan jullie nou voor in Europa? Oh nee, Europa gaan we straks doen, sorry. Gemeenteraadsverkiezingen... Uh, ja, de, de, de PvdA staat verschrikkelijk slecht. Staat, uh, heel landelijk dan, in de peilingen. De VVD net ze. Uh, gemeenteraadsverkiezingen worden eigenlijk altijd gewonnen door lokale partijtjes. Dat is wel zo. Oh ja. maar, maar, maar, maar, maar... De PvdA en de VVD gaan op hun flikken krijgen of niet? Ja, dat, dat denk ik wel. En dat zou ook heel terecht zijn. Je weet het nooit. We hebben wel eens eerder hoog in peilingen gestaan. Dat kun je je ook nog wel herinneren. En dat is toch uh, ja, okay, nou, hetzelfde geëindigd. Daar, daar, daarom vraag ik me bijvoorbeeld af. Waar is de beer? Waar is de grote beer? De grote de beer waar, waar, waar staat hij te komen van z'n morgen? Wat gaan jullie doen? Want je zegt nou wel dat zij op de flikker gaan. Dat heb je al mee. Maar wat gaan jullie nou doen? Om oh, in te de, de campagne gaat nog beginnen. Maar de campagne die gaat nog niet nu beginnen. Dat oh. is een beetje onzin om nu al... Uh, uh, mensen zijn ook nog helemaal nog niet zo mee bezig. Maar de, hij moet wel. Hij, hij moet wel uh, uh, uh, snel gaan beginnen. Omdat, ja, het is ook heel terecht als mensen boos zijn op de VVD en de PvdA en zeggen van nou ga ik in de gemeente niet voor de VVD en de PvdA nee. stemmen, want dit jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen gewoon landelijke verkiezingen. Ja. Juist omdat die gemeenten al dat bezuinigingsbeleid van de regering moeten gaan ga je... uitvoeren. Dus je kan ook gewoon in de gemeenteraad zeggen van hé, ik, ik, ik accepteer niet dat mijn gemeente moet opdraaien voor het bezuiningsbeleid van de Partij van de Arbeid en de VVD in Den Haag. Ja, goed. Maar we moeten het toch allemaal opdraaien voor uh, ja, de maar zaakies, wat, Ja, maar dat ik. bedoel, denk ik, dat je dus ook iemand anders kan kiezen. in Je gemeenteraad, dat die gemeenteraad dat wel zegt. Nee, maar uh, mevrouw Joordersma heeft al ja gezegd. Dus uh, oh, je kan er geen flikker aan doen. Ja, maar ik ben, ook, ik, ik, ik, ik ben niet heel vaak trots op de gemeentes. Maar ik was, het vond nu al aardig dat twee derde van alle gemeentes zeiden: van, uh, Nou, mevrouw maar het is goed met u. Ga maar lekker terug. Dus dat vond ik wel weer aardig. Ik hoop dat er wat meer opstand in de gemeentes komt. En daar is zo'n zo raadsverkiezing natuurlijk een mooi moment voor. En ja, daar kunnen dus, SP'ers. Uh, hoe, ga hoe gaan die SP'ers dat nou aan, aan de mensen daar? duidelijk maken dat zij degene zijn... ...die dat nieuwe eland van het verzet... ...van de gemeente... Uh, ...gaan brengen. Want ik denk inderdaad, met Jan... ...dat het wordt alle lokale gekjes die gaan winnen. Nou, dat, ja, nee, lokale partijen doen het altijd goed. En dat is ook helemaal niet slecht. Want lokale partijen zijn er ook uh, uh, voor, voor, voor de gemeente. Maar ik denk dat de SP, uh, uh, als het gaat om zorg, jeugdzorg, uh, sociale werkplaatsen, uh, jongeren aan werk helpen. Al die nieuwe taken. Ja, daar hebben we een heel goed verhaal. Maar vooral ook het verhaal van, ja, laat de gemeente niet uh, uh, uh, in de stront zakken. Ga niet de gemeente allerlei taken geven die ze nog niet kunnen voor de helft van het geld. Terwijl we toch al failliet gaan. Daar moeten de worden. En ik denk ook dat de gemeentes in de toekomst, uh, of eigenlijk nu al, uh, uh, veel meer op hun strepen moeten gaan staan. En niet moeten accepteren dat zij alle problemen moeten gaan oplossen. Wat worden de speerpunten eigenlijk? Want ik bedoel jullie toch als uh, vanuit de landelijke politiek uh, moeten dat vertalen naar gemeenten. Ja. Uh, is dat dan nou gewoon dat je wel landelijke onderwerpen daar naartoe overhevelt? Nou, elke gemeente is anders, maar er zijn ook heel veel door dat over de schutting gooien van die taken... zie je ook dat er ook heel veel dingen hetzelfde zijn. Ja, maar je zit eigenlijk... En wij, zijn, wij je hebt... moeten dus plannen maken om te zorgen dat... ondanks het feit dat die gemeentes heel moeilijk krijgen, financieel... dat beleid toch sociaal wordt uitgevoerd. En je ziet ook wel plekken waar wij uh, uh, nu in het bestuur zitten. Uh, wethouders leveren, wethouders sociale zaken. Waar dat vaak ontzettend goed gaat. En mensen dus zijn toch nog in staat zijn... om nog een beetje sociaal beleid overheen te houden. Ja, ja, hoor, hoor je net Jan wat de tactiek wordt? Het gaat dus over die, die gemeentetaken. Dat, dat, dat wordt een speerpunt van, van de ZSB. Dat, nou, dat is niet alleen van de Dat is gewoon waar deze verkiezingen over zullen moeten gaan. Over nee, maar, zullen ik gaan. Ik wel. maar dan kan jij dus als socia socialist zeggen... van die sociaaldemocraten hebben dit slechte plan gegeven... en wij willen het teruggeven. Dat ik zou er een postzegel op doen en terugsturen, dat klopt. Nee, maar goed, ja. Dat wordt dan toch jullie tactiek? Uh, dit is ja. dus de strategie. Nou ja, maar vooral ook al die afdelingen zelf. Hè. We hebben natuurlijk allerlei afdelingen in die gemeentes die daar al jaren bezig zijn. Dus in gemeenten spelen ook heel veel dingen. Ik wil ook zeggen, jullie zijn eigenlijk een, een, een landelijke partij die is opgekomen uit een heleboel gemeenten. Ja, dat klopt. Wij zijn ook heel erg lang vooral uh, uh, een partij geweest die lokaal is georganiseerd. We zijn pas vrij laat vanaf 94 in de Tweede Kamer gekomen. We zijn er wel een partij die geworteld is. Uh, en je mag ook bij ons echt alleen maar aan die raadsverkiezingen meedoen. We doen niet overal mee. Uh, uh, een aantal kleinere gemeentes doen we niet mee. Dus je mag ook alleen meedoen als je heel veel leden hebt... als je actief bent, als je de mensen kent... Uh, als je wat voor mensen kunt betekenen. Niet alleen maar een praatclub uh, in het parlement. Ja, nou, oké, okay, oké. Okay. We gaan uh, naar de andere verkiezingen. De Europese. Ja, die krijgen we ook nog. <lacht> Hoe gaan jullie daarin? Want kijk, het is heel simpel. Uh, iedereen is voor, behalve de, de PVV. PVV. Die is heel erg tegen. En <lacht> jullie zijn... Wat zijn jullie eigenlijk? Nou, ik ben tegen dit Europa heel erg zelfs. Ik, ik, ik, ik ja, nou, dat is dus een heel grote woorden. Maar pas op hè, want dat we niet zo gaan zeggen. Oh, je zegt eigenlijk je voor bent, maar met een paar en Maar, heel erg wat betekent dat? Nee nee nee. Voor mij die hele Europese Commissie kan wat mij betreft weg. Uh, dus al die ambtenaren die daar zitten, al die Bobo's die daar zitten, allemaal wetten te maken, regels te maken, uh, zich te bemoeien met onze zorg, met onze woning, uh, met onze woningcorporaties, met onze begrotingen, dat mag voor mij gewoon allemaal weg. Er zitten gewoon heel veel expertgroepen, belangengroepen, lobbygroepen, die zitten daar regels te maken de hele dag. Nou, waar we in Nederland nou, dus last we dat er van hebben. Die hebben die Europese Commissie, flikkeren we er allemaal uit, die jongens, die, die, die elite prinsen... En, en wat gaan we dan in de plaats daarvan doen? Nou, eigenlijk doen we waar Europa voor bedoeld is. Wat wat ik mooi vond, vind aan Europa is dat na de Tweede Wereldoorlog hebben we gezegd: we gaan kijken of we landen kunnen laten samenwerken. Om, om, om te zorgen dat, dat, dat, dat Duitsland en Frankrijk niet weer een oorlog krijgen. Dat er vrede komt en, en welvaart. Tussen landen. Tussen landen, precies. Landen die samenwerken. Maar wat er nou gebeurd is, is dat daar een hele grote bureaucratie, een hele grote lobby overheen is gekomen sinds de jaren tachtig. Met een heel hard marktbeleid. Uh, uh, heel erg voor, uh, voor de banken, voor de multinationals. Nationals en heel erg bureaucraten in Brussel die hier het beleid komen bepalen in al die landen. En daar is het erg misgelopen. Dus het, wat, wat zo goed was aan Europa, dat landen meer samenwerken. Nou, dat vind ik hartstikke goed. Als dat welvaart en, en, en samenwerking oplevert. Heeft geleid tot een of ander gedrocht. Eh, waardoor de economie naar de ja, klote is maar, en landen niet meer samen kunnen maar, werken. Maar de SP is zeg maar voorstander voor het terughalen van de EU-bevoegdheden. Nou, ja, nogal ja. Weet nogal. je wat een grote grap is? Dat Mark Verheijen van de VVD, de woordvoerder... dat vandaag heeft getwitterd. Dat hij dat uh, gaat regelen. Ja, daar wordt ook, Morgen bezoekt de Franse president Hollande ons land genoeg te bespreken zoals hervormingen interne markt, uh, EU... en terughalen EU-bevoegdheden. Iemand van de VVD die Guy nou, Verhofstadt eh, steunt. Hij heeft ja. als eerder gezegd... Uh, werd hij nog bij ons op de vingers geklikt. Uh, hij heeft eerder gezegd... maar het gaat er dan ook... Wa wat? Het, het, het, je kan wel uh, honderd dingen weggeven... en dan drie terughalen. Nee, het gaat erom dat er over een aantal belangrijke dingen... over onze zorg over onze woningcorporaties, over onze pensioenen... over onze begroting, over dat soort dingen... dat we daar echt gewoon zelf over beslissen. Want anders wordt de Tweede Kamer straks... een soort provinciale staten van Nederland. Ja, Nou, is, nou, nou, zijn er, zijn er, nou is er in, ja. uh, in Londen is de, is de, de Pan-European Conference for EU Reform uh, geweest... afgelopen week. Daar was Frits Bolkstein ook en die zei eigenlijk... Ja, uh, ik geloof niet zo in het vermogen van de EU om zichzelf te, te, te, te, te hervormen. Want uh, ja, elke organisatie is er in principe op gericht zijn eigen macht te vergroten. Ik vrees dat hij daar wel een beetje gelijk in heeft. Hoe gaan we nou dat. Ja, daarom ben ik ook erg monster... er tegen om de Europese Commissie te gaan hervormen. Want dat gaat natuurlijk nooit lukken, nee. Je kunt de curie kan niet de curie veranderen, Zomaar maar zeggen. Nee, je moet hem gewoon afschaffen. <lacht> gewoon, daar zitten heel veel, heel duur betaalde ambtenaren... echt heel nou duur betaald, gewoon, een, gewoon krijg, weg, afschaffen. Krijg je nou niet gewoon een Europees parlement voor terug... wat in essentie hetzelfde doet, laten we dan zeggen iets democratischer... maar nou wat ik heel graag zie is dus landen die samenwerken. En als er besluiten zijn genomen. En dat hoeft ook niet van alle landen hetzelfde te zijn. Want landen zijn ook nog eens verschillend. Dus Nederland kan met, met Duitsland bijvoorbeeld andere afspraken maken dan met Griekenland. Maar als dan landen samenwerken dan moet dat wel ergens in Europa worden uitgevoerd. Maar dat, niet dat er in, in, in allerlei uh, lobbyisten en, en, en beleidsmakers zitten in Brussel en in Frankfurt Die de hele dag dingen aan het bedenken zijn om hun eigen positie in stand te houden. Dat uh, hoeft dus Europa niet. faciliteert zeg jij zou die moeten initiëren. Ja precies. Dan hoeven we helemaal geen initiatieven. Europa hoeft ons niet te bellen, wij bellen Europa wel. Volgende week komt het burger voor u aan de orde in de Tweede Kamer. Uh, dat is dat referendum he, over verdere machtsoverdrachten aan Brussel. Ja. Uh, jullie zijn voorstander van dat referendum? He? Ja, ontzettend. Uh, altijd geweest. En we hebben zelfs ook al een referendum gehad in 2005. Toen heeft de Nederlandse bevolking zich duidelijk uitgesproken. En toen is de Nederlandse bevolking bedrogen. 67% Europa... was tegen. Ja, en de, toen is er net zo lang gehandeld als tot het toch doorging. En dat is ook het grote probleem van Europa. Er wordt gelogen en bedrogen. En als mensen het niet willen, dan gebeurt het toch. En dat moet afgelopen zijn. En daar zijn deze Europese verkiezingen ook wel belangrijk voor. Omdat de kans groot is dat er een Europees parlement komt wat minder eurofiel is. Ja, dat ja. Je, dat is een groot, want de grote kans is dat de eurosceptische en eurocritische partijen gaan winnen. Ik denk dat we ja, dat even zou heel gezond zijn, denk ik. Over het nieuws heen gaan tillen, Ronald. Want het is toch interessant om het te laten nu maar af te rappen. Ja, ah, we praten straks even verder. Uh, nieuws uh, nieuws, door één uur. Uh, nieuws ja. van één uur door. van één uur. En straks nieuws. Uh, terug bij de Echte Janne met Ronald van Raak van de SP. Uh, dan praten we even verder. Maar niet. Zo.